Nederlandse rechters moeten zelf onderzoek kunnen doen in asielzaken en niet alleen maar afgaan op de conclusies van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Dat staat in een wetsvoorstel van D66.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 De financiële topman van KPN, Erik Hageman, stapt per direct op. Volgens het telecombedrijf heeft zijn vertrek niets te maken met de poging van het Mexicaanse amerika Mobile om KPN over te nemen. Hageman zal opstappen vanwege redenen in de persoonlijke sfeer. Hij was nog maar anderhalf jaar financieel topman bij KPN.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 In de Roemeense hoofdstad Boekarest hebben zo'n 15.000 mensen gedemonstreerd tegen een goudwinningsproject bij de stad Kloetsch. De betogers zijn bang voor een milieuramp omdat bij de goudwinning onder meer het giftige cyanide wordt gebruikt. Verder zijn de mensen bang dat van de opbrengst uiteindelijk heel weinig in de Roemeense schatkist zal belanden. Volgens de autoriteit is de mijnbouw juist goed voor het land omdat er veel banen gecreëerd worden. Het weer, zonnige periode, maar ook wat buien. Mogelijk met de onweer, het wordt zo'n 17 graden. Morgen veel bewolking met flinke buien... met kans op onweer en veel regen. Ook dan wordt het hooguit 17 graden. Dit was het NOS Show. De bakker van de ANWB. Er staan nog flinke files op de A1. Amersfoort richting Amsterdam, bij knooppunt Diemen, 5 kilometer. A7, Horen richting Amsterdam, bij knooppunt Zaandam, 4 kilometer... A9, Alkmaar richting Amstelveen, voor knooppunt Battenverdorp, 6 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen IJmuiden en knooppunt De Nieuwe Meer, 4 kilometer. A12, vanuit Utrecht naar Den Haag, bij Den Haag Malieveld, 5 kilometer. A15, vanuit Rotterdam naar Gorkum, bij harniksveld Giesendam 11 kilometer. Op de A15, vanuit Nijmegen naar Gorkum, bij Tiel, 4 kilometer. En vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Sliedrecht Oost, 10 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. A20, hoek van Holland richting Gouda, bij knooppunt Terbrechtseplein, 4 kilometer. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum, bij Utrecht Noord, 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Emotion een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 en natuurlijk ook weer schakelen met het circuitpark Zandvoort. Want daar hebben we onze eigen Formule 1 race rij dit weekend. En dat allemaal onder het noemen van het Trophy of the Junes. En daar is voor ons aanwezig Willem van Densen. Maar natuurlijk ook nog veel muziek. En hier is Eros Ramazotti. het is feel you mm -hmm. Now your desire is pulling me Our love is like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 van en Wamek, Wamek en t raps EFM Race Radio. Pit Report. En het is uh, inmiddels uh, 18 minuten over 3 uur. We schakelen weer live over naar het Park Zalvoort. Daar zit uh, Willem van deze, of staat Willem van deze lekker in het uh, racegeweld van vandaag. De Trophy of the Junes. Trophy of the Junes, ja. Bezig hier op de supercar challenge de uh, sports en de super light. Waarin uh, we inmiddels de uh, pitstops achter de rug hebben.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 Nou ja, er wordt wel uh, aardig gereist en uh, over spektakel. Ja, in de Tassenbocht hebben we toch uh, al een uh, aantal uh, uitstapjes gehad hier uh, tijdens uh, deze Light uh, race uh, Niet met uh, ernstige gevolgen. Eén keer heeft het uh, geleid tot een uh, houdt achter de safety car, maar de safety car na uh, twee rondjes alweer uh, naar binnen. de en, uh, Toen kon het hele spul uh, uh, vol van kiep.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 Ja, uh, ook uh, met de auto's uit het uh, Dutch GT 4 Mag je dat wel een beetje als het hoofdnummer van de dag uh, betitelen, of niet? Wat zeg jij? Mag je dat wel een beetje als het hoofdnummer van de dag betitelen? Deze race van de die race van uh, de British GT Championship? Ja, uh, die ga ik uh, zeker uh, betitelen als het hoofdnummer van de dag. Uh, en niet alleen van vandaag, maar ook morgen hebben zij weer een race. Ook dan uh, is dat het uh, hoofdnummer. Uh, we kunnen daar uh, zeker een uh, spektakel in gaan verwachten. Oké. Okay. Nou, goed. Bedankt voor deze update, Willem. En we komen straks weer uitvoerig bij je terug. Bedankt. Tot, tot. Dankjewel, Willem. Je wilde wat stevige muziek horen, hè? Nou, ik heb deze voor je uitgekozen. Geen uh, status quo, maar wel een hele lekkere van de spin-dokters. Hier is Two Princes. Is die ruim genoeg of niet hè? voor de zaterdagmiddag bij CFM. We beginnen terug naar 1991 met de Spin Doctors, dat was Two Princes. En morgen hebben we ook de trophy of de Jews op het circuitpark Zandvoort. En ook CFM TV is er de hele dag bij. Vanaf 9 uur morgenochtend live de races te volgen op CFM TV. het ritme van Zandvoort ook op TV. TV. CFM Text TV op kanaal 45. CFM.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 Put this week and part time lovers but if there's some emergency have a male friend to ask for me so then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 See Single van The Beach Boys. Uit 19... Uh, ja? Uit 2012, sorry. Uh, 2012. Dat dus verwacht je niet, maar het is een hit van uit uh, 2012. Nee, ik verwacht Boys. ook niet dat jij nog wat zou zeggen. CFM dus Riz Radio, Pit Report, Pit Report. Uh, het is inmiddels uh, bijna kwart voor vier we schakelen weer live over naar het circuitpark, Zalvoort, naar Willem van deze. Want we zijn natuurlijk heel benieuwd wie de Supercar Challenge heeft gewonnen. Ja, uh, nou, dat uh, kan ik uh, ja, oens jullie gaan uh, vertellen. Winnen van de uh, Supercar Challenge en uh, Sports and Light. Het is geworden uh, Martin Short. Met op de tweede plaats is dat E. Kiet Vrij geworden. En derde uh, ja Danny van Dongen, derde algemeen geworden. Uh, en de eerste in zijn klasse. Dus uh, ja, als je ook zo'n soort uh, succes hier uh, tijdens deze uh, trophy of the Dunes.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 Niet te vergeten ook uh, Ferrari uh, 458 of uh, een Audi R8. Noem maar op, uh, de mooie sports ngt autos zijn aanwezig hier op de startopstelling. Daar hebben we uiteraard ook een uh, kwalificatie voor gehad. Uh, vanmorgen uh, is dat geweest. Ja, dat was een beetje een tricky kwalificatie. Want uh, daar regende het uh, lichtelijk en de baan werd toch uh, gladder en natter. En uh, Uiteindelijk is het uh, e uh, van uh, Al Hartley en... Die uh, de uh, positie uh, wisten te veroveren. Zij deden dat uh, in een Porsche 997 CT3. En op een tweede plaats vinden we terug oh, de een Porsche, en dat is uh, Ashburn met uh, Nick Tandy. Nick Tandy ook niet uh, de eerste, de beste, maar wel degelijk een uh, sterk en uh, professioneel coureur. Die wisten de tweede plaats te uh, veroveren. Op een derde plaats uh, vinden we terug de equipe. Moet ik even kijken, nummer 79, Eddard. Bryant is dat en die rijden in een BMW Z4. Dan kijken we nog even verder in het veld. Want naast die Britse GT rijdt daar ook het Dutch GT mee in deze race. En snel ze daarin in de Nederlandse afdeling zou ik maar zeggen. Dat was daar ik iets van. Dank Wilschut en uh, Petter Zollers... Uh, ...die actief zijn in uh, Chevrolet Camaro uh, ...en die eindigen uh, net iets... ...voor uh, de equipe van uh, Bernard van Oranje... ...en uh, Ricardo van den... ...ze staan ongeveer uh, op een rij 10... Uh, ...van het hele veld... ...maar ja, de Nederlanders uh, zijn daarin ook actief... ...ook actief daarin... ...en uh, voor het eerst in uh, GT... Uh, ...onderweg is uh, onze maatgenoot uh, ...Dennis uh, van der Laar... ...die rijdt samen met Zonne van Etsen in ...en uh, in met hele spul... Uh, uh, is de bedoeling dat ja, we om uh, vier uur uh, van start gaan voor een race van 1 uur? Oké, okay, dat wordt wel een spectaculaire race met heel veel mooie auto's. Wat je net allemaal noemde, dat zijn niet uh, de eerste de beste auto's, Willem. Nee, nee zeker niet. En ik, uh, ja, naast de auto's die ik al noemde, schoon moeten binnen, dat ik er ook nog een paar vergeten ben. Want wat te denken van een uh, Mercedes AMG SLS? Oh ja, joh. <lacht> ja, precies. Of waar ook nog de Ginetta's uh, G50. Uh, ik denk dat ik uh, nu uh, alles bij elkaar, alle merken die actief zijn daarin, uh, wel uh, genoemd heb. Uh. Ja, de rij voor een paar honderdduizend euro is zo, zo, dadelijk wel over circuit. Nou, zou er nu no, achter zitten. <laughs> hey Willem, heel veel plezier met die reis En uh, we komen in het volgende uur van Stantvoort uh, op zaterdag komen we weer bij je terug. Ja, Oké, okay, tot zo. Oké, okay, tot, tot zo. Dat hoi, hoi. was Willem vanaf circuit circuitpark Stantvoort. Uh, Albert Young. Heb je al een staatslot gekocht, bijvoorbeeld? Uh, ja, zeker. Zo'n vrienden dat... Lot, weet je wel, die je gratis <laughs> misschien meteen aan een jaar abonnement vastgesteld. <laughs> Eén keer gratis meespelen <laughs> en de uh, rest betalen. betalen. En de rest betalen, je kent het allemaal wel. Joh, dit is de single van Madonna. Jawel, dit was uh, Madonna en Aima Kemmler. Race Radio, Pit Report. Ja, en we gaan het hebben over de Formule 1 van Monza, die morgen vast gaat uh, al daar. We zijn natuurlijk uh, heel benieuwd wie er op pole position staat. Vertel, oh Albert Daarvoor schakelen we even over naar Italië. Monza, onze raceverslaggever al daar. Albert alvast. Ja, goedemiddag. Goedemiddag vanavond zonnig uh, Monza. <lacht> ja, hoor. Uh, goed, de uitslag van de Formule 1 kwalificatie uh, voor morgenmiddag.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 Dus Vettelopol, gevolgd door Webber en Hoekelberg. En daarachter uh, hebben we Massa, gevolgd door teamgenoot Alonso. En u bent natuurlijk razend benieuwd hoe het uh, Giro van der Garde is hey, vergaan. Kom maar op. Laten we beginnen met de 20 e plek, dat is een zijn teammaatje: uh, Charles Pieck. Charles Pieck is 20 e En op de 19e start uh, uh, volgorde: op de 19e plek start onze eigen Nederlander Ricardo uh, uh, van, ja, van der Garde. Ja, en de, bij de Maroucha's, helemaal achteraan. 21 en 22. Guido dus morgen vanaf...